Gare du Nord, eindstation. Iedereen stapt uit. Hoe vaak heb ik dat niet gehoord? Zoals commissaris Maigret, als hij op het Gare du Nord is ingedeeld. Duizenden treinen heb ik zien vertrekken, duizenden anderen heb ik zien aankomen. Steeds weer hetzelfde gedrang. Lange, risse mensen die zich haasten. God weet waarheen. Ik weet nog hoe het ging die eerste keer. Al zeker een uur voor we in Parijs aankwamen, tuurden we uit het raam in de hoop een glimp van de Eiffeltoren te zien. We moesten doen met die domme kitskoepels van de Sacré-Cœur. Kerk als ode aan een massaslachting. God gedankt voor het opruimen van de commune met het repeteerkanon. Vijftien doden. Maar dat wilden we toen nog niet weten. Vele, vele aankomsten later las ik hoe het in de literatuur gaat, zo'n trein die het kopstation nadert. In de versie van aden Dolaart, Orient -Express. Weet u nog? Aden-Dolaard. Balkan-avontuur-druivenplukkers. Ik las hem graag. De literaire kritiek vond het maar niks. Express dus. In een Franse vertaling uit 1936 bij Albin Michel. Een gerenommeerde uitgeverij. Want in de oorspronkelijke Nederlandse versie... komt die aankomstscène helemaal niet voor. Ideetje van de vertaler misschien om het wat Franser te maken. Hoe dan ook. Daar komt die trein. De trein rolde met veel kabaal door een tunnel... Parijs nog 200 meters stond er in grote vuile letters op een grijze muur. De wielen gingen stotend over de wissels en het nachtelijk duister werd plotseling onderbroken door slingers van rode lampen onder het dak van een grote sombere hal. Op het perron stond een rij potige kruiers in het blauw. Ja, ja, we komen eraan, riep er een met kennelijke afkeer van het vak dat hij uitoefende. Als de Roemrucht Etoile du Nord eind jaren 20 uit Amsterdam arriveert op spoor 11, in de versie van Simenon, zijn alle grote hotels getegenwoordigd. En ook het agentschap Koek. Om ze te beschermen tegen vreemdelingenvangers. Daartegen waarschuwde ook Leo Faust in een gids uit diezelfde periode, Parijs om middernacht. Voor hem is het Gare du Nord een grootse ontvangstsalon. Vreemdelingen komen, begerig om Parijs te zien, Parijs te genieten, Parijs te ontdekken. Om iets te zien dat ze nergens anders ter wereld kunnen zien. Maar pas op voor die sympathieke Parijzena met wie u uiteindelijk in een gesloten huis belandt, waar u voor het genoten genot een zo hoge rekening krijgt voorgeschoteld, dat u daarmee al op de eerste dag door al uw geld voor een weekje heen bent. Vreemdelingenvangers, geef je over aan Leo Faust... Een gewezen journalist zoals Eddie Duperon hem in zijn Land van Herkomst wat filijn typeerde. Zelf noemde hij zich artiest en liefhebber. Dat lijkt me een prachtige baan, liefhebber. Leo Faust was wereldberoemd in Nederland dankzij zijn reisgidsen, waarin hij onvervroren zijn eigen restaurant Hollandais in de rue Pigalle, met specialiteit als ertersoep en boerenkool met Gelderse worst, aanbeval. Zo ook zijn Parijs bij nacht excursies met de belofte dat hij de Hollandse toerist zou beveiligen tegen nodeloos geld uitgeven. Tegen de vreemdelingenvanger dus, die ze tegen wil en dank een bordeel inloodsen zou. Parijs en oh la la, zo heerlijk, zo ver nog in den verre vreemde.